Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan de burgemeester van Rotterdam ligt, komen er weer landelijke coronamaatregelen. En niet per regio, zoals nu gebeurt. Er zijn nu namelijk zoveel gebieden waar het aantal besmettingen snel toeneemt, zegt verslaggever Joris van Poppel in Rotterdam. Dus wil Abu Abutaleb uh, sneller maatregelen kunnen nemen. En hij zegt dat moeten ook landelijke maatregelen zijn. Want dat virus houdt zich simpelweg niet aan de grenzen van de veiligheidsregio's. Er zijn veel mensen die bijvoorbeeld in Brabant wonen en hier werken en om nou ja, de uitbraak verder uitbraak van het virus goed kunnen bespreiden, moet je dat landelijk gaan aanpakken. Maar in het noorden, waar het veel minder hard gaat met het aantal nieuwe besmettingen, zien ze dat anders. Zij willen de regionale aanpak nog wat langer de tijd geven. In het UMC in Groningen moeten studenten vanaf morgen constant een mondkapje dragen. Daarmee wil het ziekenhuis voorkomen dat studenten het coronavirus verspreiden onder patiënten en medewerkers. Ook moeten de kapjes de patiënten een veiliger gevoel geven. Het is een lekker avondje voor PSV. In Slovenië wonnen de Eindhovenaren met 5-1 van NS Moura. Daarmee heeft PSV zich geplaatst voor de playoffs van de Europa League. Op dit moment is Willem II nog bezig tegen de Rangers uit Schotland. En misschien is er bij jou al aangebeld. Sinds deze week lopen achtergroepers weer door de buurt om kinderpostzegels te verkopen. Is door corona wel een tikkie anders, want kinderen moeten nu een koffer voor de deur zetten... waar je dan zelf de postzegels uit kan halen. Het is wel even wennen, zegt het meisje. Nou ja, ik vind het wel een beetje gek, net als vorig jaar. Want dan had je wel gewoon een handige map. En nu is het ineens heel anders met een kistje en duurt het ook denk ik wel langer. Ook kunnen de kinderen online postzegels verkopen... om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. nog. vannacht trekt de regen via het weg, Morgen vooral in het westen en zuiden regen. Het gaat ook harder waaien.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 Van goh, waar ken ik dat toch van? Nou, luister even. want minder dan de Nederlandse artiest Henk Wijngaard... had ooit Driving My Life Away van Eddie Rabbit nog opgenomen... in de Nederlandse taal uiteraard. Dit is de National Radio Show. Also a welcome to All Undone Dutch-speaking listeners all over the world. En natuurlijk alle luisteraars die zitten te luisteren. Ik vind het hartstikke gezellig. Ik heb er weer zin in. Ik hoop jullie ook. Ik word altijd blij van alle reacties die ik krijg op de show. Dus ik voel me eigenlijk helemaal weer thuis bij jullie. Ik heb er heel veel muziek voor jullie klaarstaan. En we gaan nu eerst even een stukje Bluegrass toen de band Aldi, Blaylock en Redline werd in 2004 opgericht. Aldi ging een tijdje solo, maar in 2007 werd er weer nieuw leven ingeblazen in de band. Het nummer wat je nu gaat horen komt van hun laatste album The Originalist. Dit is Don't Know Why. En redline en I don't know why. We gaan voor het eerst naar onze digitale brievenbus, want via info.nashvilleradio.nl hebben we weer heel veel muziek binnengekregen de afgelopen week. Blijf het vooral doen. Stuur gewoon uh, je muziek op. Of het nou oud of nieuw is. Zet er gewoon even wat informatie over jezelf bij. En uh, ja, wie weet ga je het terug horen in een van onze volgende shows. Uh, we gaan nu luisteren naar de nieuwste single van Georgia Nevada. Deze country komt uit Engeland. En is al op jonge leeftijd begonnen met het schrijven van liedjes. Door haar oma werd ze regelmatig voorzien van de nieuwe Kenny Chesney. En Brad Paisley. CD's als oma op bezoek ging bij Familie in Amerika. Amerika. Dus de countrymuziek werd er met de paplepel ingegoten, kan je maar zeggen. Dit is Whatever You've Got. I want fast, a fast-cold red bar tattoo on my chest. That I've bought so damn far from where my hometown lasts. It's all good on paper, but what I want's on the rocks. God, if you can't, give me that. I'll take a shot of whatever you've got. Make a so over the bar. is hell so i don't look back to where everybody's a flower gravity ain't forgiving and sapphire ain't got no gin in so i'll take one of the this month Sitting on boxes in the living room, laughing and crying, just staring at them two pink lines. <laughs> Naast dat we natuurlijk ook weer teruggrijpen naar de legends van vroeger. Dit was de nieuwste single van Russell Dickerson en die heet Home Sweet. En over nieuwe singles gesproken, de volgende is dat ook zo eentje. Op 13 november komt zijn nieuwste album uit. Dit is Chris Stapleton en Starting Over. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kai. En die heet Starting Over. En dit zou de Nashville Radio Show niet zijn... als we ook weer wat volkmuziek voor jullie hebben. Uh, we gaan ervoor naar Seattle... voor een nummer van het nieuwe album Loomings. Dit is Alex Sturbaum en Radish in Spring. met deze volkmuziek van Alex Sturbaum en Radish in Spring. En we gaan nu even naar Nashville Legends. En Joop, waar ga je deze keer over hebben? In deze editie van Nashville Legends gaan we het hebben over de man... die bekend stond als Gentleman Jim. Inderdaad, Jim Reeves. Welcome to my world. Won't you come on here? James Travis Reeves. Hij werd geboren op 20 augustus 1923 in Galloway, Texas... als jongste in een gezin met negen kinderen. Zijn vader heeft hij niet echt heel bewust meegemaakt... want hij overleed al toen hij één jaar oud was. Ondanks zijn liefde voor de muziek begon hij een carrière als honkballer. In 1947 kwam daar een vroegtijdig einde aan door een enkel blessure, en hij kreeg een baan als disjockey bij een radiostation. In 1953 nam hij zijn eerste plaat op... Mexican Joe Everybody's wondering about Mexican Joe werd de nummer 1 notering en zorgde ervoor dat hij in 1955 een contract kon tekenen met RCA. En hij werd lid van de Grand Old Opry. Tegen het einde van de jaren 50 kwam de rock'n'roll op en verschoven Reeves onder invloed van gitarist en platenbaas Chet Atkins zijn stijl enigszins. Chet was verantwoordelijk voor de stijl die we nu noemen de Nashville Sound... Hij samen met Patsy Klein waren een van de eersten die zich met die sound gingen bezighouden. Jim was de eerste die met close talking microfoontechniek werkte. Iets waardoor zijn stem extra goed uitkwam. Oh, Mary, Mary. had in 1963 een meningsverschil met RCA omdat hij vond dat andere artiesten veel meer aandacht kregen als hij. Hij had aan zijn contractverplichtingen voldaan wat betreft het aantal nummers dat hij moest maken en weigerde daarom ook enkele maanden in 1963 te verschijnen in de RCA-studio's in Nashville. Door tussenkomst van RCA Nashville Division Producer en intussen tijd vriend Chet Atkins werd dit bijgelegd en begon Reese weer opnames te maken. I love you because. Right to do. Op 31 juli 1964 vloog Jim samen met zijn manager, pianist en vriend Dean Manuel terug naar huis. Ondanks dat hij nog geen geldig vliegprofet had, maar had wel net een vliegtuigje gekocht, een Beechcraft Bonanza. Toen ze de luchthaven naderden, kregen ze van de luchtverkeersleiding een, uh, een tip om een andere koers te gaan volgen, want er kwam een gigantische onweersbui aan. Jim negeerde dat en het toestel werd enige tijd later getroffen door bliksem. Crash. En ze kwamen allebei helaas om. Tot lang na zijn dood heeft Reeves nog in de hitlijsten gestaan. De laatste keer in 1982 in een duet met Patsy Klein. Dit is I Fall to Pieces. Deze opnames werden mogelijk gemaakt door enorme hoeveelheden niet uitgebracht studiomateriaal en het zorgvuldige beheer daarvan door zijn vrouw Mary Reeves White. Postuum werd Reeves opgenomen in de Country Music Hall of Fame en in de Texas Country Music Hall of Fame en ook nog eens een keer in America's Old Time Country Music Hall of Fame. Er zijn een hoop platen achtergebleven van Jim Reeves en hij is nog steeds zeer populair. Het nummer wat wij deze week helemaal gaan draaien is zijn allergrootste hit. Heel have to go. Dit is onze National Legend van deze week. Jim Reeves, tot volgende week. the jukebox way down low and you can tell your friend there with you he'll have to go whisper to me tell me do your mind i've got to know should i hang up or will you tell him he'll have to go you can't say the words i want to hear while you're with another man do you want me to answer yes or no darling Stand, Put your sweet lips a little closer to the phone Let's pretend that we're together all alone I'll tell the man to turn the jukebox way down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 de nieuwste single van Victoria Eman I Never Had It So Good Nederlandse country hier natuurlijk in de Nashville Radio Show en van Nederlandse country gaan wij door naar country uit Amerika van het album Born Here, Live Here, Die Here Is It Look Brian en Down To One star at a time One fell out of the sky You had your eyes closed, you were wishing on them. I was thinking about your lips girl and kissing on We were sitting in the light of the moon I was watching it shine on you Funny how time flies with a good girl on a good night We were down to one Luke Bryan and down to one. We gaan naar onze maandartiest. In dit geval maandartiesten. En dat zijn de Bellamy Brothers. Ze namen ook liedjes op met andere artiesten. zoals een versie van If I Said You Had A Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? Samen met Dolly Parton. Maar ook een versie met DJ Utzi, een Oostenrijkse slagersanger. Maar ook met de Forster Sisters namen ze muziek op. En deze dames scoorden in Amerika hits tussen 1982 en 1996. Je gaat luisteren dus naar de Bellamy Brothers samen met de Forster Sisters en too much is not enough. Dit is de Nashville Maandartiest. My friends are safe. van onze maandartiesten de Bellamy Brothers samen met de Forrester Sisters en Too Much Is Not Enough en in de tweede uur hebben we ook zo'n leuk duet. Wat het is, moet je gewoon blijven luisteren. En heb je nu suggestie voor een volgende maand artiest... mag je ons dat altijd laten weten via info.nashville.nl. Dat is het e-mailadres of anders een berichtje op Facebook. Maar je mag natuurlijk ook even een voicemail, sms of whatsappje sturen... naar 06-428-44375. En voor buiten Nederland is dat plus 31. 6-428-44375. En al deze informatie... Info is te vinden op de website van Nashville Radio. Gaan we nu naar 1990. Dat doen we met muziek van Highway 101. It is Do You Love Me? Just Say Yes. zit hij lekker mee te dijen op mijn stoel. Highway 101 and do you love me, just say yes. Americana is ook een vaste ingrediënt van deze show... en daar is het nu tijd voor geworden. Op 30 oktober wordt het nieuwe album 12 Years in the Valley uitgebracht... van de band Southern Satellite met als frontman TJ Broskov. Dit is Quit Your Crying. cry Keer naar 1994. En dat doen we met het album Sympathico van Susie Bogus en Chet. Atkins. Het gelegenheidsduo bracht het album dus in 1994 uit. En Suzy nam de productie voor haar rekening samen met John Guest. Op dit album staan tien nummers van het nummer in the Jailhouse. Now, die je als tweede nummer zo gaat horen. Een origineel is van Jimmy Rogers. Achter elkaar Wives Don't Like Old Girlfriends. En daarna dus In the Jailhouse, now. Susie Bogus en Chet Atkins. Dit is het Nashville Spotlight album. If you and made her his wife on that very first day she asked in dismay am I the first girl girlfriend great big fight oh, big. Then a big policeman came She went down